Het is Chanuka, uh, dus ik wens jullie ook allemaal een, uh, een vreugdevol chanuka feest En uh, als ik zo de thema's hoor die vanmorgen al langskomen, dan komen we inderdaad uit bij Chanuka. Ben je in de ene grond geplant of ben je in de andere grond geplant? Ben je in de Hebreeuwse grond geplant of ben je in de uh, Griekse grond geplant? Om het eventjes bij elkaar te brengen. Zeker in de tijd van de Maccabeeën, 165 voor Christus. Ja, als altijd duidelijk werd dat je in Hebreeuwse grond geplant was, ja, dan kon dat niet bestaan. Dat mocht niet, dat was illegaal. Ik wil vanmorgen ook met jullie uh, daar weer stilstaan bij het verhaal van Hanukkah. Uh, Vorige week zaterdagavond hebben we Hanukkah gevierd in Dordrecht, samen met de gemeente Jozua. Dat was een zegen om daar te zijn en daar samen met uh, gemeente Jozua en uh, Stichting House of Light een avond te organiseren waarop Hanukkah gevierd werd en ook te, ja, dat eigenlijk in het licht van verbroedering gezet werd. Nou, wat, hè, wat heeft Hanukkah waarbij de dingen dus op scherp gesteld worden, wat heeft dat nu met verbroedering te maken? Dan wordt juist vijandschap zichtbaar tussen die Hebreeuwse en die Griekse denkwereld. Janukka, dat de kern daarvan. Hanukkah betekent inwijding. Dat komt van uh, Ganak in het Hebreeuws. Wat ook inwijden betekent. Of afronden, afmaken, polosje. Tot de, de laatste hand leggen aan. En uh, dat gebeurde natuurlijk ook wel in de Torah. Toen de tent, Haohel, werd ingewijd voor God, de tent van God. En toen die tent was ingewijd... de laatste hand eraan was gelegd... is die tent ook ingewijd. En toen kwam God in die tent wonen. En dit is het moment dat dat gebeurde. Toen Mozes en Aaron weer buiten kwamen... zegenden ze het volk. Daarop verscheen de majesteit van Yahweh... aan het verzamelde volk. Een felle vlam kwam uit het heiligdom... en verteerde het brandoffer en het vet op het altaar. Toen het volk dat zag begonnen te jubelen en iedereen wierp zich ter aarde. En uh, later in de geschiedenis gebeurde dat weer. In koningen, koning Salomo, de vredevorst, hij stond erbij terwijl de tempel ingewijd wordt, die niet eens voor hem bedoeld was, als koning, maar voor God. De God van Israël. Dus hij stond er toe dat God regeerde in Israël. En toen hij de tempel gebouwd had, toen gebeurde het weer. Zodra de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen, vulde een wolk de tempel van Yahweh. De priesters konden niet meer staan om hun dienst te doen, want de majesteit van Yahweh vulde de hele tempel. Dezelfde dingen komen terug. En dan in Maccabeë. Waar dus die twee werelden zijn... Maar er is geen koning om dit legaal te doen. Dus wat hier plaatsvindt is illegaal. Het Hebreeuwse volk wilde wel dat God bij hen kwam wonen. Maar de Griekse overheersing die was erop tegen. En in dat spanningsveld ontstaat het hele, de hele strijd tussen die twee werelden. En uiteindelijk binnen de Maccabeën. En zij heroveren Jeruzalem. En uh, maken de tempel schoon, reinigen de tempel. Ja, dan komt er weer die ganouka, die inwijding. Ze branden reukwerk op het altaar en staken de lampen aan, die voortaan weer in de tempel branden. Ze legden toonbrood op de tafel en hingen de voorhangsels op. Daarmee was het werk dat ze ondernomen hadden voltooid. Op de 25e van de negende maand, de maand Kislev, van het jaar 148 van de Griekse overheersing stonden ze in alle vroegte op en brachten volgens het voorschrift een offer op het nieuwe brandofferaltaar. Op dezelfde dag en op hetzelfde uur dat vreemde volken het altaar hadden ontwijd, werd het nieuwe altaar ingewijd, ganak, terwijl er liederen en muziek van siters, harpen en cymbalen ten gehore werden gebracht. Het hele volk knielde neer en boog diep voorover om de hemel die hen geholpen had, te loven. Maar wat hier ontbreekt, kijk, hier zie je dus wel weer dat de tempel voltooid is en dat er een inwijding plaatsvindt en dat het volk weer op de aarde valt, net als in Leviticus en in Koningen. Maar je ziet niet dat de majesteit van Yahweh neerdaalt. Tenminste, staat hier niet letterlijk in de tekst. Dat is een verschil. Maar ik geloof wel dat God in de tempel is gaan wonen op dat moment. Voor de derde keer in de geschiedenis dat God neerdaalde en bij zijn volk woonde. Maar het was meer verborgen. En dat zie je sowieso in de geschiedenis. In, in de tuin van Ede was hij volmaakt, volkomen aanwezig. Op de berg Sinei, zo volkomen mogelijk. En in de tempel, ook weer volkomen, maar ook weer minder, steeds een stapje minder. Steeds is er iets minder zichtbaar van God. En nu zie je dat weer. En dan komt Yeshua en woont God in een mens. Niet in een uh, huis of in een tent, maar in een mens. En dan wordt God daardoor zichtbaar. Dat is eigenlijk nog profaner, om het zo maar te zeggen. Dat is nog weer een stapje terug. God werd wel volkomen zichtbaar door Yeshua... Alles wat we aan Yeshua kunnen zien in, in de evangelie, maar in de evangelie is er nog maar een verslag van. Alles wat we in Yeshua konden zien toen hij op aarde rondliep, was een getuigenis van vader Yahweh. Alles. Maar dat was niets in vergelijking met wat op de Sinii zich werd. En dat was weer niets in vergelijking met wat Adam in de tuin van Eden meemaakte. God heeft zich heel langzaamaan een stukje teruggetrokken. Want we zien, als mensen bij God komen en bij God wonen, dat, is, ja, dat heeft een, een zeker gevaar, draagt zich, dat met zich mee. Maar goed, ik wil daar niet veel over uitweiden. We hebben daar in de parisia, uh, veel bij stilgestaan. In uh, Leviticus 10 bijvoorbeeld. De essentie van Hanukkah van inwijding, is dat God bij mensen komt wonen. Dat God bij mensen wil wonen. En dat hij zoekt naar een gemeente, naar een kudde die hem welkom heet. En dit is dan het verhaal van Genuka. En ik heb dat zo weergegeven... dat we dus de, de hoogtepunten... de momenten dat... ja... dat, die, dat volk zichtbaar wordt. Dat volk van God. Heb ik dus uh, gemerkt... in het wit. En dat zijn dan acht momenten. En dat komt mooi overheen met de acht kaartjes... van Genuka. Het verhaal van Genuka begint met... ...het pact van uh, het volk Israël met de Grieken. Het was zo, de Grieken die overheersten in Judea... ...en uh, zij hadden daar de macht... ...en uh, Israël ja, die had daar maar een weg in te vinden... ...en dat, dat, dat liep zo. Aanvankelijk werden de Grieken binnengehaald... ...als een, een vriendschappelijk volk. Ja, dat was, want zij konden, Israël kon dus in de profeet Daniel lezen... ...dat ze zouden komen... Dus uh, toen uh, Alexander uit Egypte kwam en uh, door Jeruzalem richting het oosten zou reizen, uh, zegt de legende, dat, uh, dat hij dus in Jeruzalem feestelijk werd binnengehaald. Alexander die mocht uh, binnenkomen en die, er was een vergadering en de joden die hadden boeken erbij en die zeiden, ja kijk in onze boeken staat dat u uh, zult regeren voor een uh, bepaalde periode, dus wees welkom, u bent regerende vorst. Maar goed, die verhouding die, die verslechterde, want toen Alexander stierf, toen had hij zijn koninkrijk in vieren verdeeld. Ja, dat, dat Syrische deel, dat Antiochieën, de Antiochie, dat was eigenlijk een heel harde kern van het Griekse denken. Zij uh, legden het Griekse denken op met geweld. In, in Egypte, het, het, zuiden, het Zuidrijk van het Griekse Rijk, ging dat heel anders. Er was veel meer een, een academische versie van het Griekse denken. En um, Israël die bevindt zich daartussen, tussen uh, het Zuidrijk en het Noordrijk, zoals je dat in Daniel 11 vindt. En um, Antiochië en Alexandrië zijn daar de hoofdsteden van. Nu, vanuit Antiochieë werd echt een, een, een stevige druk gelegd en uh, de Griekse cultuur moest opgelegd worden. En, uh, want ja, dat ene volk, dat was belangrijk, dat Griekse volk en dat Griekse denken, dat moest opgelegd worden, moesten andere culturen voorwijken. En op een gegeven moment waren er dus Joden, Israëlieten, die zeiden, oké, okay, wij gaan daar mee, want eigenlijk heb je wel gelijk. Eigenlijk is het zo dat telkens als wij God volgden... ...dat dat een hoop pijn en ellende met zich meebracht. Dus nu is het wel eigenlijk ja, een idee om daar gewoon in mee te gaan. Kijk, zij zijn door God over ons aangesteld. Zeiden ze misschien wel, het was best wel vroom. Maar ja, wij moeten daar mee gaan. Kijk, de tijd gaat vooruit. En uh, ja, zo krijg je dus een deel van het volk... ...dat zich aansluit bij de Grieken door middel van een pact. En zegt, wij stellen ons onder jullie gezag... En wij, onze cultuur zal daarvoor wijken. Ze bouwen een sportschool in Jeruzalem en nou, de tempel die ga, ondergaat veranderingen enzovoort. Niet zo mooi. En uh, ja, die ene ware beschaving van de Grieken, die moest geplant worden op heel de aarde. Over, over al die vier koninkrijken die dus uh, onder het Griekse Rijk vielen. Ja, dat is heel herkenbaar met vandaag, hè. Waar de westerse cultuur, de westerse wereld, de democratie en, en noem het maar op, het westerse denken, uh, eigenlijk alle volken bij elkaar moet brengen. In Europa zien we dat natuurlijk heel sterk, waar steeds meer van onze cultuur wordt ingeleverd. De, de, de waarde van onze oude culturen die wordt steeds in, in twijfel gebracht. Steeds meer zien we dat, ja, ons Nederlandse volk, wat is dat nou eigenlijk? Willem van Oranje, wie was dat? Nou, daar uh, kunnen we wel een uh, zwart boekje over open doen tegenwoordig. Ja, maar weet u dat Willem van Oranje een vorst was? Die in naam van God voor het Nederlandse volk streed. Kent u uh, Da Costa? Die heeft een volkslied geschreven. Een Nederlands volkslied. En dat zingt... Ja, ik kan de tekst niet uit mijn hoofd, maar ik de boodschap ongeveer vertaal ik dan even in hedendaags Nederlands. Dat zingt: Niet aan de afgoden hebben wij dit land gewijd. En daarom zullen onze kinderen dat ook niet doen. Wij hebben dit land met eer gewonnen, waar wij als volk mogen wonen: vorst, volk, vaderland, God. In verbond. Maar waar is dat vandaag? Het is geweken. De ene ware beschaving. Waar mensenrechten zo belangrijk zijn. Nou, de feesten en het Torah moeten wijken. De grondwet van Europa heeft dat ook niet. Hè? Die heeft ook gezegd, de Bijbel doen we eruit. Nou ja, grondwet. Wat ervoor moet doorgaan. En uh, ja, de feesten vieren, dat ligt helemaal ingewikkeld. Je bent toch geen jood? Kom op, daar gaat het niet om. We willen God ontmoeten. We willen dat Hij in ons midden komt wonen. Dat willen we. We willen een volk zijn dat Hem welkom heet. Waarbij we vanuit ons hart alles ervoor over hebben om Hem welkom te heten. Maar goed, de Torah die werd verscheurd en verbrand in die dagen. Dat boek waarin God eigenlijk zichzelf wilde ja, kenbaar wilde maken. En wat eigenlijk heel goed slaagde bij de Maccabeën, want zij bestudeerden het boek en ze lazen eruit, zij voeden zich eruit. Ze waren als het ware geplant in dat boek. Maar dat kan dus niet, want dat is een cultuur die illegaal is in de Griekse wereld. U voelt al dat er twee werelden ontstaan, hè? De ene wereld die gewoon honger heeft naar God, alles voor hem over heeft, En die andere wereld die, ja, voor de hele wereld staat. Wij zijn het volk. Wij zijn de beschaving. Ik zag vanmorgen, reed ik nog uh, langs een, een, een aantal prachtige boerderijen en, uh, en uh, een woonhuizen heen. En dan staan uh, een paar uh, tuinen die stonden tegenover elkaar. Watertje ertussen, bruggetje erover. Prachtige oprit, prachtige tuin. En wat staat er midden in die tuin? Staan van die, van die, uh, ja, van die uh, beelden, standbeelden. Van naakte vrouwen, naakte mannen. Die denken, wow, daar zijn we in de Griekse wereld de mens aan zich wordt verheerlijkt in de Griekse wereld en het gebeurt nog steeds hoe je eruit ziet is er toch wel eigenlijk ongeveer het belangrijkste wat eh, van onze samenleving dat ene deel van het volk heeft besloten om de Grieken te volgen en de andere deel ja, dat daar wat twijfels bij heeft ja, die blijft een beetje achter wat moeten we nou nou, op een gegeven moment zeggen de Grieken, dit duurt ons te lang. We kunnen, we kunnen niet uh, uh, zo lang wachten op al die uh, volken die niet willen hoor. Dus uh, die vinden in, uh, uh, uh, een, een, een leider van het volk, Matthias, en ze, ze dagen hem uit. Kom naar Jeruzalem en laat nou zien dat het de bedoeling is dat heel het volk meekomt. Jij als leider hebt een voorbeeldpositie, doe dat nou. Nou, en Matatias, die komt naar Jeruzalem, komt naar de tempel. Die dus al ontwijd is. In die tempel ja, worden varkens naar binnen geleid. En, en de Grieken zijn erbij. En uh, nou, Matthias, uh, uh, ga je gang. En dan zegt Matthias: nee. Nee, ik ben hier gekomen om een voorbeeld te stellen voor het volk. Ja. Maar niet een voorbeeld dat hier politiek gewenst is. Wat hier politiek correct is. Ik kan dat niet. Ik kan niet dat, dat, dat, dat varkje hier offeren, want dat is een, dan, dan, dan offer ik mezelf. Dan komt er al iemand uit de menigte naar voren. En hij zegt: Oh nee, dit loopt helemaal mis, dit gaat mis. Hij pakt het varken en hij gooit het op het altaar in Israëliet. En Matatias die dat ziet, die wordt kwaad. Die wordt boos met de toorn van uh, Pingas. Kent u Pingas nog? Uit de Torah, de uh, kleinzoon van Aaron, die op een gegeven moment, als alles ontwijd wordt, alles beveld wordt, naar voren rent en een man dood. Nou, hetzelfde doet Matthias hier. Hij gaat naar voren en maakt er een einde aan. Boom, stil. Oh, oh waar moet dit heen lopen? Waar moet dit heen gaan? Matthias. Uh, met zijn zonen gaan weg. Het is natuurlijk grote chaos in de tempel. De Grieken die gaan... Het, uh, nu kan er niets meer gebeuren. Nu is het duidelijk. De spanning staat op zijn hoogst. En uh, nu is het deel van het volk dat twijfelachtig was... Ja, die hebben een leider. Die, uh, ja, die duidelijk een standpunt heeft gemaakt. En duidelijk voor God wilde gaan. Hij zei, ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. En dat is ook wat we vorige week sabbat in de Jozua gemeente hebben gedaan. Nou, ik zeg dat is dus de Jozua geroet. Want Jozua zei dat. Ik heb mijn huis, wij zullen de Heren dienen. Spanning? Ja. Ellende? Ja. De Bijbel wint er geen doekjes om. Maar hij is wel onze schepper. Hij is onze maker, hij is ons God. Hij heeft ons bedoeld om met hem te heersen met hem één te zijn met hem in verbond te staan te bruisen van verlangen naar een wereld, naar een schepping die leeft, die tot haar bestemming komt willen we hem dan niet volgen? natuurlijk wel en zo komt er uit het hele land Israël, die natuurlijk in mindere of in meerdere mate met de Torah bekend waren die zeggen, ja maar Tatias, wij willen dat ook en zo ontstaat er een ondergrondse kerk, heb ik het uh, maar genoemd. De ondergrondse kerk, je kunt daarover lezen in uh, 1 Maccabea 2, vers 42 tot 44. Die blijven in die grotten, in de holen. En uh, zij vieren de feesten. Zij willen God ontmoeten. Uh, daar staat koninkrijksverwachting, dat kunt u bijna niet lezen. Maar dat is een stukje context, daar heb ik eerder al een keer over gesproken in de gemeente. Um, het goede nieuws in verborgen tijden. Het verborgen goede nieuws was het volgens mij. Die kunt u op de website van de gemeente vinden. Dus dan gaan we nu even overslaan. Kijk, nu staat hij in het wit. Koninkrijksverwachting. Wat was de verwachting in die dagen? Nou, het is dus heel eenvoudig. Een kind kan de was doen. Wat is een koninkrijk? Een koninkrijk is een land, een volk, een grondwet, een koning. En omdat we het over Gods koninkrijk hebben, God in zijn tempel. Dat is de Koninkrijksverwachting van die tijd. Nou, als u daar meer over wilt weten, kunt u die preek dus downloaden. We zien de ondergrondse kerk, de ondergrondse gemeente, het volk van God, dat zich teruggetrokken heeft in de holen omdat zij illegaal zijn. En dan komt er Apollonius. Dat is een, uh, ja, een commandant uit Samaria. Die heeft zijn, zijn, zijn, zijn, zijn makkers uit Samaria bij elkaar geroepen. En die zegt, nou we zullen dat eens eventjes aanpakken. En het was al een paar keer gebeurd. Dat, uh, dat, er een, uh, ja, dat, uh, dat de Grieken in conflict waren gekomen met de Hebreeën. Hier was er bijvoorbeeld een, een groep uh, Joden die in, de, in, de, uh, in een grot zaten. En waren ontdekt door de Grieken. En de Grieken gingen erheen met een leger. Maar het was Shabbat. Dus de joden wilden niet vechten. En de Grieken zeiden, ja, doorgaan, afsluchten die handel. En iedereen werd tot de laatste man uitgeroeid. Nou, toen zei Judas, dit kunnen we niet laten bestaan. Dat is een zoon van Matthias. We kunnen niet op die manier leven voor Gods aangezicht. Dus de volgende keer, ook als we op Shabbat komen, heffen wij de wapens op en verdedigen we onszelf. Nou ja, en de volgende keer kwam er gauw. Want daar kwam dus die Apollonius uit Samaria aan met zijn legertje. Maar dat was wel een grote man, die Apollonius. En die had een stevig zwaard. Maar ja, Judas die verslaat hem. Judas die zijn ja, vertrouwen op de Heer stelt, die verslaat hem. En de volgende is Seron uit Syrië. Die een groot deel van het, uh, het Noorder Rijk beheerste. En uh, een commandant van wat hogere. Uh, Rang, die worden ook verslagen. En de volgende is Gorgias, die komt uit Antiochië. dat was de vertrouweling van, van Lysias en Lysias was de hoofdgeneraal van Antiochische Epiphanes, dat is die hoofdgeneraal. En Gorgias was dus eigenlijk in directe verbinding met Lysias. En uh, nou, die wordt verslagen, maar als Gorgias verslagen is, heeft Lysias een probleem. Want hij zit in Antiochië en de koning is weg en de schatkist is leeg. Hij heeft de verantwoording om de volgende erfgenaam van de koning op te voeden. En ja, wat geld in te zamelen. En hij heeft er een paar jaar voor nodig, maar dan heeft hij zijn schatkist weer gevuld. En dan stampt hij het grootste leger uit de grond wat de Grieken op dat moment zich konden veroorloven. Met moderne oorlogstuig en wapenmachinerie. En ze trekken op om die verzetstrijders, om die terroristen, een lesje te leren in Judea. Die twee werelden. De Verenigde Naties tegen Israël. Oh oh. Maar Judas gaat vasten en hij roept zijn mannen op om te vasten. Het hele volk roept hij op om te vasten. Wij willen God zien, wij willen bij God horen en wij willen uit zijn woord leven. Want dit is niet zomaar een cultuur. Wij zijn door God geroepen volk. We staan in verbond met hem. Wij kunnen niet met de natie meegaan. En daarom staan we op en we vragen uw hulp, heer. Hoe kunnen wij met die, met die ondergrondse band tegen dat grote leger strijden? Nou ja, en u raadt het al, het staat er ook al, Lysias wordt verslagen. Ja, dat is alleen mogelijk in de naam van God, in de naam van Yahweh. Maar nu is het wel duidelijk dat die Hebreeuwse denkwereld, dat, die, dat Israël, dat volk van God, ja, een bepaald soort uh, zeggingskracht heeft. Ze hebben recht van spreken. Zij mogen gaan voor zichzelf, gaan voor hun volk, voor hun cultuur, voor hun God. Ze mogen binnen de mogelijkheden die ze hebben. En nu staat Judas op met zijn leger en hij gaat naar Jeruzalem en hij neemt Jeruzalem in. De Grieken die durven niet meer zo goed. Die hebben gehoord van alle veldslagen. En die laten Jeruzalem min of meer dragen ze dat over. Ze laten zich wel erg makkelijk wegjagen nu. Nu is Jeruzalem ingenomen en kan de Tempel gereinigd worden. En dan vindt de reiniging van de Tempel plaats. Maar het politieke spanningen, die heel erg aan vandaag doen denken. Willen wij opstaan? Willen wij. God dienen. Willen wij onze knieën rechtzetten, als het ware? De ene keer moet je je knie buigen voor Hem, maar aan de andere kant moet je je knie rechtzetten in die wereld die maar een, ja, de ene beschaving navolgt. Zeggen wij, ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Wij zullen Jawe dienen. Zeggen we dat? Doen we dat? Dragen we die vrucht? Zijn we in die grond geplant? Dat vraagt moed. En dat betekent niet dat je verlost bent van alle ellende. Dat is geen voorspoed-evangelie. Dat zei Yeshua ook niet. Hè? Yeshua zei ook, zalig die vervolgd worden om mijn naam. Dat is het verhaal van Ganoukka. En ik vind het zo mooi om te zien. Dit is, dit is al jarenlang, valt me dat op, dat Ganoukka een heel belangrijke rol heeft in het hele ja, denken over Israël, in het Messiaanse denken... in het, het vieren van de feesten, het, ja, opnieuw het Oude Testament zoals we dat dan uh, noemden... Uh, tot leven laten komen en als voedingsbodem zien voor ons geloofsleven. Dat Ganoeken daarin een belangrijke rol speelt. Omdat je daarin die twee gronden ziet. En er wordt wel eens gevraagd, is Genoeken dan een Bijbelsfeest? Tja, het staat niet in de kanonieke boeken... Maar het staat wel in de apocriefe boeken. En apocrief betekent verborgen. En waarom verborgen? Nou, omdat de boodschap van Gods koninkrijk in deze boeken verborgen is. Het blijkt niet uit alles en daarom hebben ze gezegd het is niet kanoniek. Maar het komt er wel in naar voren. Dus de boodschap uit dit boek kan wel degelijk bijbels zijn. Ganukka kan wel degelijk bijbels zijn. En u hebt het gezien, de komst van God in zijn huis is een heel bijbels iets. Nu wil ik nog wat nadenken over olie. Belangrijk iets van Ganoukka is de olie. U kent het uh, verhaal dat uh, toen de tempel ingewijd was, uh, er een kruikje hoge priesterlijke olie is gevonden. En uh, dat was genoeg voor één dag, om de menorah te laten branden. Maar uh, ja, om, om nieuwe olie te maken kostte meer dan een dag. Dat kostte acht dagen, een week. Eigenlijk zeven dagen. Dus ze hadden genoeg om die olie te branden. En dan, nog zeven dagen over, uh, om nieuwe olie te maken. Maar wat gebeurde er? Dat Die olie die bleef de volle week branden. En uh, acht dagen lang. En daar komt dus uh, ja, het Ganoukka-feest vandaan. En dat verhaal... Of het waar gebeurd is of niet, het staat niet in Macabeën, dus uh, ik denk dat het legendarisch is. Maar goed, het, de, het, de boodschap ervan is heel mooi. Een klein beetje olie is genoeg. Want dat is ook wat we in het verhaal zien. Een klein beetje moed is genoeg. Op het juiste moment opstaan en zeggen, ik en mijn huis, wij zullen ja bedienen, is genoeg. Is een begin. En dat begin kan grote gevolgen hebben. Blijf staan. Wees vrijmoedig. Die olie, hoe komt dat nou tot stand? Nou, olie komt van, olijf, van een olijfboom. Die, uh, die olijven draagt. Dat zijn de vruchten van een olijfboom. En uh, die worden geperst. Dan krijgen je olie. Ik heb die uh, onderste tekst even genomen. En uh, nu ben ik een paar dagen in Hattem geweest. Een paar maanden terug. En toen hebben we Zacharia vertaald. Samen met een aantal predikanten uit de PKN. Dat was heel leuk. op tenminste... We zijn door de, de eerste acht hoofdstukken heen gegaan en hoofdstuk 14, En dan vanuit de grondtekst helemaal. En uh, ik was dan zo eigenwijs om alles te vertalen. Uh, tussendoor. Dus het was heel leuk. Het was een ontzettend mooi uh, weekend. En toen heb ik dit ook kunnen vertalen. Ik wil het met jullie lezen. Dan keert de engel die met mij sprak zich weer tot mij. En hij wekt mij. Net alsof ik sliep. Tijd van duisternis. Tijd van slaap. Dat is het begin van de Ganouka-boodschap ook, waarbij de duisternis van het Griekse Rijk eigenlijk langzaam optrekt en mensen in slaap vallen. Uiteindelijk zomaar een pakt aangaan. Ja, slapende mensen, wat kun je ervan verwachten? De engel wekt mij, net alsof ik sliep. Wat zie je? vraagt hij. Om hem te antwoorden, kijk ik op en zie. Een geheel gouden menorah aangesloten op een schaal als bron erboven door zeven buisjes die de zeven lampen van de menorah voeden. Zeven buisjes dus vanaf die bron erboven. Ook zie ik twee olijfbomen boven de menorah uitsteken. Links een en rechts een. Dus ik vraag aan de engel die met mij sprak, wat is dit mijn heer? De engel antwoordde mij verwonderd, weet je niet wat dit is? Ik bevestigde hem: Nee, meneer. Dan zegt hij: Dit is het woord van Yahweh voor Zerubabel. dat zegt niet in kracht of in geweld ligt je hoop, maar in mijn geest. Zegt Adonai van Israëls legers. Wat stel je eigenlijk voor, jij hoogste berg die voor Zerubabel tot een vlak veld zal worden. De eerste hoeksteen zal komen terwijl het volk luid uitroept nu vinden wij werkelijk gunstbewijs van Adonai. Zij komt binnen in Jeruzalem. Nou, dat, dat lijkt wel akkadabra voor, de, voor degene die niet zo thuis is in die Hebreeuwse denkwereld. Maar hij maakt hier ook een denkslag van een heel, van heel verschillende trant. Want wat heeft dit nou weer met, met die menorah te maken? Uh, waar is de link? Ik heb een uh, een plaatje gemaakt van het, gevonden van dit visioen. En uh, deze kunstenaar die heeft gedacht dat die zeven lampen, dat het dus zeven menorahs waren. Nou dat klopt niet, dat heb ik niet terug kunnen vinden in de grondtekst. Het gaat hier om een menorah met zeven lampen. Dus uh, als u die andere zes menorahs even wegdenkt, dan ziet u een menorah. Die ik denk wel wat groter was. Maar in dit plaatje staat die schaal Heel erg centraal. En ik denk, dat wil ik er even uitlichten. Dat wil ik er even naar voren halen. Want een, een ganoukja-kandelaar, daar wil ik het even mee vergelijken, die um, doet denken aan de menorah. Het is geen menorah, want een menorah heeft zeven armen, en een ganoukja heeft een negen. Maar hij doet eraan denken, het is een verwijzing naar... Die schaal, die voedt de menorah. Daar zit olijfolie in. En die olijfolie komt van die twee olijfbomen. We hadden hier twee denkwerelden, twee werelden die tegenover elkaar staan. Dus hier zit een, een uh, discrepantie. Ik maak het even moeilijk, maar ik probeer even iets over te brengen. Want de essentie van Chanuka van, van Inwijding, of tenminste een thema van ganouka is verbroedering. En daar wil ik eigenlijk heen. Hoe kan dit nou uh, verbroedering zijn, als er twee denkwerelden zijn die zo tegenover elkaar staan? Nu vind ik het mooi dat deze, uh, deze ganouka, heeft dus twee kanten. En de ene kant die schijnt, die brandt, die geeft licht en de andere kant die staat uit. Die geeft nog geen licht. Door, dankzij de dienaar krijgt, dus de genoeka, dus het licht. Die dienaar vinden we ook in de tekst van Zachariah. Die eerste hoeksteen is van de eerste steen van de tempel. Die kennen we ook uit Psalm 118. En dat had een Messiaanse betekenis voor Zachariah. Die hoeksteen zal komen. Dat gaat over Yeshua, de dienaar. Die het hele huis draagt. De eerste hoeksteen zal komen. Terwijl het volk uitroept, nu vinden wij werkelijk gunstbewijs van Adonai. Ze komt binnen in Jeruzalem. Er moest een Messias komen, er moest een koning komen, die de, het licht deed branden, die het volk weer deed branden als een licht in de wereld. Een helder, schijnend licht voor alle naties. En dat kon niet tijdens Genoeka, want het was illegaal om God te dienen. Dus ze konden niet tot licht komen. Ze konden hooguit... Een mannetje staan, en dat deden ze, en God was met hen. Maar er was niet een koning, een, de hoeksteen van de tempel, als het ware, die dus het hele huis bouwde, zodat de majesteit van Yahweh opnieuw werkelijk zou wonen onder het volk. Die hoeksteen die moet komen, die dienaar moet komen, om de Ganoeka te laten branden. Hier zijn die buisjes de dienaar, als het ware. De buisjes die brengen de olie naar de menorah om te gaan branden. Kunt u die link volgen? Als we dan eventjes proberen dat visioen opnieuw te interpreteren, dan komen we erop uit dat die twee olijfbomen twee delen zijn, net als twee delen van de Ganukia. Beide delen kunnen tot vervulling komen als ze hier bij de menorah aankomen en die menorah gaat branden als een licht. Daarvoor is een dina nodig, die buisjes. Maar ook een vat. En wat is dat vat? Waarom moet daar een vat tussen staan? Ik bedoel, ze toch ook gewoon zeven, het fusioen kon toch ook zeven buisjes van de bomen naar de menorah hebben, als het ware. Waarom zit daar een vat tussen? En dat wil ik in verband brengen met de parasha van vandaag. Als wij geplant worden in de grond van Gods Koninkrijk... Als wij zeggen, ik en mijn huis, wij zullen de Heren dienen. En we volgen Hem. Dan betekent dat dat we dus ja, anders zijn dan anderen. Het betekent ook dat we vrucht gaan voortbrengen. Nu de eerste drie jaren hebben we gelezen, zijn de vruchten niet geschikt om te eten. De eerste drie cycli, als het ware, van ons geloofsleven, brengen wij vruchten voort... Die heel mooi zijn omdat ze zo puur zijn. En zo, zo hoe moet je zeggen, zo getuigen van die eerste liefde. Maar ze zijn nog niet geschikt om te consumeren. Je vruchten moeten eerst eigenlijk door een aantal cycli heen, je geloofsleven, om ja, uiteindelijk voor consumptie te kunnen gebruiken. Dus de eerste drie cycli van je geloofsleven zijn je vruchten nog niet tot volle wasom gekomen, als het ware. En dan komt het vierde jaar en de vier heeft in het Hebreeuwse betekenis van de deur, delet. Dat is het moment dat je dus binnenkomt in een volwassenheid van het geloofsleven. En dan in plaats van dat de vruchten worden aangereikt om te consumeren, gaan alle vruchten worden apart gehouden, worden afgesneden, worden niet gebruikt. Dan denk je eindelijk in je geloofsleven, nu heb ik eindelijk vruchten waarvan ik kan zeggen, ja, die kan ik aan de mensen geven, daar kan ik wat mee doen. En dan worden ze niet gebruikt. Om naar het beeld van de om te gaan, dan lijkt het net alsof die vruchten van je afgepakt worden. Maar die vruchten, die gaan ergens heen, naar een verzamelplaats. Naar een plek waar ze geperst worden. Een olijfpers als het ware. En nou, dat woord olijfpers staat hier niet in Zachariah, maar ik wil het even gebruiken als een beeld. Het vierde jaar worden al onze vruchten van ons geloofsleven genomen, geoogst en in de olijfpers gedaan. Dan geven we onze vruchten van ons leven aan hem. O heer, hier is mijn vrucht. Ik hoef het niet aan de mensen te geven, ik geef het aan u. En dan gaat God persen. Dan zegt Hij, dankjewel. En Hij gebruikt die vruchten om er olie van te maken. En dan, wanneer wij die stap zetten, dan kan de menorah gaan branden. Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat er een dienaar is, een Messias. Een eerste hoeksteen. Die gelegd is. Die het licht van de wereld is. Die het ons volgedaan heeft, wat het betekent om zijn vruchten, al de vruchten van zijn leven, in Gods hand te leggen, totdat de dood erop volgde. Hij leed voor ons, voor onze zonde, voor, dat kennen we, dat weten we natuurlijk, maar hij heeft het lijden op zich genomen, vrijwillig op zich genomen, om dat koninkrijk te laten komen. Hij heeft gezegd, die ellende kan me niet schelen dat de ellende volgt als ik de Heer dien. Ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Ik en mijn huis, ik en mijn kudde. Wij zullen gepland staan in het Koninkrijk van God, zei Yeshua. En wist u dat dit precies de boodschap is van die Ghanouka predikte op Ghanouka in Jeruzalem? Johannes 10, vers 22 verder. Op Ganoukka zegt Yeshua, als aan hem gevraagd wordt of hij de Messias is, ik heb het jullie gezegd, maar je gelooft het niet. De dingen die ik doe in de naam van Yahweh, mijn vader, die getuigen van mij. Maar jullie geloven het niet. En we horen daarom tot een andere kudde. Die andere denkwereld, die andere Griekse wereld, als het ware, hier voelt u die spanning weer tussen die twee werelden. Mijn schapen horen mijn stem en volgen mij. Ik ken ze en geef hen het eeuwige leven. Zij zijn voor eeuwig veilig onder mijn hoede, van waaruit ze niet geroofd kunnen worden. Ze zullen beslist niet verloren gaan. Mijn vader, die mij mijn kudde heeft gegeven, is meer dan mij in mijn kudde. Maar omdat de kudde onder mijn hoede is, zijn zij alle in de hand van mijn vader. En niemand kan hen daaruit drukken, want ik... En de vaders zijn één. Even terug naar het beeld. Die kudde, die wilde Yeshua in haar bestemming brengen. Als dienaar. En als dienaar liet hij zien wat het is om geperst te worden. Volledig geperst te worden. Voor Gods koninkrijk. En dat was de sleutel. Naar een, het branden van die Menorah, als een licht in de wereld. En als vele volgelingen van Yeshua zijn gaan branden in de wereld, maar het is maar van één kudde. In uh, Johannes uh, 16 of 17, zegt Yeshua, er zijn ook nog schapen van een andere kudde die niet van deze stal zijn. En die schapen die niet van deze stal zijn, niet van Israël zijn als het ware in die tijd, niet van de joden. Die zijn gaan branden door de geschiedenis heen. Heel veel zijn er gaan branden, zijn er licht gaan geven. Vele gelovigen, christenen, die Yeshua volgen. Die Yeshua als het licht van de wereld aanvaarden, omarmen. Die zijn gaan branden. Die hebben het geheim ontdekt. Wat het betekent om vervolgd te worden in zijn naam. En toch de vreugde te beleven van God te ontmoeten. Bij God te zijn. Ik heb een huis, wij zullen Yahweh dienen. En nu hopen we dat het andere huis ook volgt. Ziet u? Die andere vier kaarsjes. Het Joodse volk. Er is nog geen enkele synagoge, Messias beleidende synagoge, erkend als een Joodse synagoge. Dat betekent dat Yeshua nog steeds er niet bij hoort bij het Joodse volk, volgens de Joden. Hij wordt aanvaard als een broeder, een fijne broeder, en uh, als een, uh, iemand van het Amma Aret, het volk van het land. Natuurlijk, hij kwam uit Judea. Maar als Jood was Yeshua de Messias. Hij was de van God gezalfde in wie jaar woonde, wonen, in wie jaar we volkomen zichtbaar werd, door wie ook wij verbonden kunnen worden in die eenheid. Die kunnen onder mijn hoede zijn alle in de hand van mijn vader. En niemand kan hen daaruit drukken. Want ik en de vader zijn één. Het is een eenheid. En die zien we hier ook. Als wij vruchten voortbrengen. Een plant zijn. Een boom zijn die geplant is in Gods koninkrijk. En we geven die vruchten aan God. Dan kan hij er olie van maken. En dan gaan we branden. Branden als een licht in deze wereld. Dan zullen de natien weten. De Verenigde Natieën zullen weten. Dat hij God is. En wij. Ik heb mijn huis. En ik mag zeggen, in wij als gemeente, wij zullen jaren dienen. Wij zullen opstaan en laten zien wat het betekent om vrucht te dragen. En daar dan niet op beroemen. Ons niet op beroemen. Wij willen te midden van de volkeren staan. Wij staan niet boven hen. Wij zijn gelijk aan hen. We zijn ook maar mensen die onvolmaakt zijn. Maar wij hebben al leren kennen. Die ons geleerd heeft om Yahweh te volgen waar hij ook gaat. Om op te staan en te zeggen, ik heb mijn huis, wij zullen Yahweh dienen. Nou, dat is voor vandaag wat ik gekregen heb, ook om aan jullie door te geven. Ik heb mijn huis, wij zullen de Heren dienen. Amen.